Bij de uitvoering van Beethoven's Fidelio door Nationale Opera en Ballet... was sprake van vergaand grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft het parool in een reconstructie. De Oekraïense regisseur Andriy Zoldak liet bij de repetities seksscènes oefenen... die niet in het script stonden. Een balletdanseres deed aangifte van aanranding. Ook zou Zoldak onvoorspelbaar gedrag hebben vertoond... waardoor er een onveilige sfeer ontstond. De regisseur wil in de krant niet reageren op de beschuldigingen...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 Er vielen daardoor 81 doden en meer dan 160.000 mensen moesten hun huis ontvluchten. Kwekers van kerstbomen in Brabant melden flinke schade door het natte weer. Door de vele regen van de laatste tijd zijn veel bomen doodgegaan. Kwekers zeggen tegen Omroep Brabant dat ze duizenden bomen kwijt zijn geraakt... en dat ze tienduizenden euro schade hebben. In hoger gelegen gebied zijn geen problemen... Ondanks de tegenslag zijn kwekers niet bang voor een tekort aan kerstbomen. Het weer, zon, sluierwolken en het is 17 tot 21 graden. Vannacht wat regen, morgen ook eerst nog wat regen, zon en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo'n uh, na-zomerdag als uh, vandaag hoort ook uh, deze muziek. Je hoort het en uh, Dark is the Night. Welkom terug. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, aan het begin van het tweede uur gaan we meteen weer naar het strand. Naar uh, de nieuwe reddingspost uh, Ernst Brogmeijer. En daar is uh, vanmiddag uh, aanwezig uh, Ben Zonneveld. Nogmaals, uh, goedemiddag Ben. Hey, Rolf. Hey, goedemiddag. Jij staat in de meldkamer, hè? Ja, ik ben uh, met Ernst een stukje rondgelopen, prachtige garage gezien, uh, droogkamers, uh, omkleedkamers, keukentje en ja, ik ben natuurlijk nu in het hart van uh, de nieuwe reddingsbrigade, post. En dat is de meldkamer, hier, uh, hier gebeurt het, hier komt het binnen. Zeker, heb je mooie uitzichten over het strand daar vandaan? Ja, ik heb een prachtig uitzicht en heb net wel een paar dingetjes laten zien uh, over het inzoomen van de camera en zo, dus het is echt geweldig hier. Dus uh, ik ga hem nog op een vraag stellen. Oké, okay, jij hebt Jury uh, bij je. Ja, Jari. Oh, Jari, oké. Okay. Nou, Jari, uh, leuk dat we, dat we even boven mogen kijken. Uh, ja. uh, jij bent eigenlijk de, uh, uh, de technoot van dit. Uh, maar niet bij mijn uh, kaart draaien. Wij uh, zijn een paar mensen. Uh, ik ben een paar mensen. Uh, maar zijn er mensen die uh, uh, specifiek de meldkamer behandelen? Ja, moet uh, ja, iedereen dat doen. Nee, in principe uh, wordt iedereen die van van hier zijn taak kunnen uitvoeren. Als er een melding meer komt, aan kunnen nemen en die weg kunnen zetten. Ik, uh, uh, uiteraard zijn er sommige mensen steeds meer in thuis, als andere. Uh, nou, de techniek daarachter is al speciaal beetje uh, als er nou zoiets binnenkomt, want eh? ik zie hier drie radiosets. Eén eh, is de C2000, Ander is, uh, radio, zet, dan, uh, de andere is de radiopots. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, nou, telefoon uh, wel dan hebben we dus telefoon swing binnenkomen. Dus nou, dat is dus content, Er is heel veel verhaal. Zelfde reeksbegaanbel, dat is eigenlijk een telefoon. En dat natuurlijk 1-2-bel. Uh, dan kan het dat de meldkamer ongeveer 7000 Dat pakken op ons opzoek op p op 7000 uh, Dat zijn dan de pages die afgaan En dan zoeken wij het via de nou, meldkamer OVIA 7000 Of contact met de meldkamer OVIA oh, ja. 7000 En dan zie oh, dan dus. je uh, twee boten eruit of heb je de hand, de melding af oh, okay. uh, Niet alles, wat dat in de geroteerd. Dat is er dingen Dus er klopt, zo uh, Als er een kind is, dan gaan jullie ook? Ja, want uh, de meeste kinderen in van de grote nou, uh, Ik zie vier schermen. Eén is camera noord en daarmee uh, kijk je natuurlijk over, uh, over de zee en over de uh, naar links en naar rechts. Je kan heel ver inzoomen. Dus mocht je iets willen zien, dan kan je het ook bekijken. Want uh, Wat je met het verder hebt uh, daar één kan één daar iets voor zien. Uh, die moet gaan vertellen wat hij ziet. Voor de camera is, denk ik, op het scherm meekijken, dus veel meer mensen hebben een beeld van de situatie. Uh, je kan de camera even vastzetten. Dus als je je een keer op pas de... zetten, ze zijn één keer opgegaan, ze ziet niet meteen uit beeld, nee. dus we kijken we het beeld, maar ik kijk er vaak wel zo is. Vandaag uh, ja. is dat we een, een andere post kunnen bekijken, Dus waar okay. iemand is, uh, toch alles aan die komen. Dus er staat ook een camera, de camera op, uh, op noord, dus ja, zie je ook, ja, dat is noord en zuid, twee, uh, twee posten. Aan de andere kant zie ik uh, de, de landkaart van uh, de land en zeekaart. ...van Nederland met allemaal groene en, en rode stippen. Wat doet dat? Ben, mag je heel even storen, Ben? Ja? Ja, hier horen, ja, horen we heel slecht. Uh, waarschijnlijk ook uh, precies uh, in de plek waar uh, mobiel bereik minder is. Kan je de, iets meer uh, de microfoon hem bij hem, gewoon, hem houden? Ik ga hem gewoon een telefoon geven. Uh, mijn, mijn, mijn vraag was nu uh, hoe dat zit... ...met de land- en zeekaart met allemaal uh, rode en groene stippen. Ja, het scherm waar we eigenlijk naar kijken is het, uh, het systeem van de meldkamer, het strandveilig. Uh, Daarom we het eigenlijk ook ineens gegaan in Nederland, het heeft een eigen bolletje. Uh, die kan rood zijn, dat betekent dat ze niet inzetbaar zijn. Die kan oranje zijn, dat betekent dat ze op de knop drukken dat de tapetes afgaan, dat we naar het strand komen. En dan hebben we zoals ja, wij zijn nu groen, ja. dat betekent dat we aanwezig zijn en open zijn. Maar ja, dat, dat klopt natuurlijk. Je bent uh, aanwezig en open, maar waarom is alles uh, oranje en rood? Is het geen seizoen niet? Uh, dat zal er deels mee te maken hebben dat het nu geen seizoen is. Uh, nou ja, de, sommige posten staan ook je ziet niet meer. Uh, in Sanktel hebben wij twee vaste posten, zoals niet overal in Nederland. Er is wel een strand en die op moet eruit? Ja, sommige uh, gemeentjes moeten de okay. regelsposten inderdaad met hebben. dus dat kan er ook mee te maken hebben. En dan heb ik nog een, een middenscherm met van alles en nog wat erop. Ja, dat is ons. Een uh, een nieuwe hulpverlening. Dat is eigenlijk ons, uh, ja, ons eigen meldkamersysteem. Daarin houden we bij wie er aanwezig zijn. Uh, nou ja, waar onze voertuigen zijn en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Hetzelfde geldt voor de vaartuigen, zoals je, je ziet. Ja, ja. Uh, we hebben, uh, alles wat verloofd wat er gebeurt en die bank. allemaal terugvinden. Wie, wie, wie tikt dat in? Uh, uh, ja, degene die op dit moment hier nou. staat. Vanuit de auto's kunnen we dat ook bijwerken. Uh, dus in principe kan het ook vanuit het voertuig van uh, die tegenkomst die dat erin zet. Uh, welke vlag dat is. En uh, ja, hulpverlening. Uh, dat is echt waar uh, nou, een uit de paard gaat. De kleine anders, wat met de split, die zitten, zit wel met de borst. Die, die worden ook genoteerd gewoon. Ja, alles wordt geregistreerd. Um, gaat dit ook naar het landelijk systeem? Uh, van de reeksbegaan? Ja? ja. Dit is waar de jaarcijfers op de dossier worden. Het en ook... Uh, de gezegde aflanden. Uh, ja, klopt. Ja, dat klopt. Vooral om de registratie van de aantal meldingen. En wat dat nodig zijn, kunnen we terugkijken... Uh, ...naar wie tot uh, wat gedaan heeft. Of nodig Heb je nou ook zo'n... nu uh, ja, is een dus prachtig mooi weer. We zien wel een paar mensen die gaan zwemmen, maar... Dat we hebben net op het scherm zien dat we allemaal mee met het, het uh, Als je nou gaat waaien en, en je ziet heel veel kitesurfers, zijn jullie dan hier of zijn jullie dan oranje? Uh, daar hangt van Op het algemeen kitesurfers zijn al wat voor de watersporters. Uh, dus kan het best zijn dat je daar minder op kijkt maar als een hele mooie drukke strand. Af, of alle toeristen. Nog uh, een lichaam sporen haal je dat dan in je achterhoofd. Maar ik denk niet per definitie dat als het één keer waaien zijn ook kites dat de, de reddingkost overgaan. We hebben altijd al een boek die 24c beschikbaar uh, ja. is. Ja, in januari moet je wel over. Uh, klopt, ja. <laughs> maar uh, daar, daar, daarbuiten zijn we helemaal uh, uh, oranje. 24c beschikbaar. Ja? ja. Ja, ja omdat het, om het, om het grote verschil is uh, rood en oranje. Klopt. Ja, als je bijvoorbeeld de eilanden zie, uh, de, de horde eilanden, die zijn allemaal rood. Dus als daar wat gebeurt, dan ben je dus afhankelijk van de kamer bijvoorbeeld. Uh, ja, klopt. Ja. Het verschilt een beetje per veiligheidsregio. Uh, hier in Kennenland uh, doen we reengaat, heel komt gestorven en eigenlijk ook alle afhandelingen daarvan. Uh, dus die hebben eigenlijk van een lang voed. Uh, nou ja, kijk je bijvoorbeeld in Aaglanden uh, is het dan weer anders geregeld. Daar zijn buiten buitenkantoortijden uh, veel hand voor de brand. Andere uh, regio, andere, andere regels. Ja. Nou ja, ik, uh, ik weet genoeg. Ik denk dat ik ook hier kon werken. Rob? Ja, wat een mooie meldkamer hebben ze gekregen. Ongelooflijk. Ja, het ziet er helemaal fantastisch uit en de bediening is ook mooi, hè? net als wat, wat Jari zegt. Bijna iedereen moet dat kunnen, ja, dat, dat is ook logisch. Zeker, en een mooi overzicht over het strand. Dankjewel, even Ben, was een interessant gesprek. Alleen de verbinding was even wat minder, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de antenne ook van de 5G-verbinding die we daar hebben. Dank je. wel. Ja, Dank je Dankjewel even. En uh, ja, hè, kom je zo meteen nog terug? Of, uh... ja, ik, ik denk dat ik zo meteen uh, richting dorp moet, want uh, ik moet nog even wat zaken doen. Oké, okay, nou ga jij je zaken doen. Dankjewel voor uh, vandaag, uh, Ben. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, hoi. Kijk, deze is leuk hè. Die ken je nog wel in een andere uitvoering Zo'n tijdje geleden. Daar hebben ze een nieuwe remix voor gemaakt. Vol la ya no le cabe un alma y la subiendo los niveles. La herida no le duelen yo le paso el para que se revele y formemos el denarra yeah. por Sé que quiere, yo sé bien como tú eres, tú tienes hombres, temas también te gustan las mujeres. Estaba buscando una chica como tú, tú, tú, a quien le toca juguemos caro fruit Ella no es tímida en la multitud, tú, tú. Si Rosita pa' lava su cruz. La gente mirando y se desaca todo el maquillaje sacó. Ella tiene un fan club. Saca faca el cielo, sino la llamó. Todos los carros deportivos con los Resports. Ella a mí me roncó. Ik ben llamándome diciéndome que se het leven. salir le mintió. Dijo que no estaba de humor, que rico mami se sintió. Por tu cara, sé que quieres, yo sé bien como tú eres. Tú tienes goed in het te Ik ben niet zo goed in het leven. Nadie, voor amor, nadie se muere. A la disco, ya no le cabe un alma. Y la no, subiendo los niveles. Ropita sexy, pa' que me la modele. Ya las heridas no le duelen. Yo le traer, pa' que se revele. Y formemos el DNR. Yeah, porque por tu cara, sé que quieres. Yo sé bien como tú eres. Tú tienes ombre, temas también te gustan. Zo, dan halen we de zomer weer naar huis hè, met uh, Des van uh, Mike Towers en uh, Benny Blanca. Tot zover uh, weer uh, de mu muziek, want we gaan het weer hebben over de Reddingspost Vandaag uh, de opening, nou het begon al uh, even na twaalf uur uh, voor de genodigden. En om uh, twee uur uh, ging de deur open tot vier uur, dus je kan er nog even langs... Uh, voor de rest van de geïnteresseerden hier uit Zandvoort en de regio. En uh, ja, vanmorgen bij die uh, opening was uh, ook onze uh, verslaggever uh, aanwezig. Dat is uh, Hans Botman. En uh, ja, hij heeft daar uh, diverse mensen heeft hij, uh, daar, uh, gesproken. We hebben net al uh, de wethouder gehoord... die aan de microfoon kwam bij uh, Hans Botman. Maar uh, ook nog uh, iemand anders uh, die hij uh, daar sprak, uh, Richard, toch? Ja... Uh, Anke Joustra. En uh, weet je hoe haar meisjesnaam is? Nee. Brokmeijer. Brokmeijer. Hé. Hey. En uh, de post heet... Ernst Brokmeijer. Ernst Brokmeijer. Uh, dat is uh, haar vader geweest. Oké, okay, dus uh, daar heeft het uh, zeker mee te maken. En dan uh, was het ook uh, duidelijk uh, waarvoor zij daar uh, aanwezig was. En ook voor uh, al haar uh, inzet voor de reddingsbrigade. We gaan luisteren naar uh, dat gesprek. Met uh, Anke Joustra... Uh, Brokmeijer. Ja. He, Brokmeijer is een uh, bekende naam in uh, de reddingsbrigadewereld. Nou zeker. Want jouw vader, Anki, die, ja. uh, die was uh, een van de eerste in de uh, uh, geschiedenis van de Sanfordse reddingsbrigade. He. Klopt dat? Nou, of hij een van de eerste was, dat weet ik niet. Maar het zou best kunnen, want hij, is van, hij zou van 1902, was hij. En de reddingsbrigade is in 22 opgericht, dus ik denk ook wel dat hij een van... Ja, de initiatiefnemers was destijds. Ja, en daarom was ik die post hier naar hem genoemd, hè? Dat kwam omdat ze na de oorlog. de posten een naam willen geven. Ja. En toen hebben ze dus twee mensen van de reddingsbrigade. die, dus in de oorlog. ja. omgekomen zijn, ja. Of, of, of in het verzet hebben uh -huh. of zo. Dus Piet Oud en Ernst Brokmeijer hebben ze dus de post in het noorden. Piet ouds en de Zuidpost Erensbroek ja. genoemd. Ja, oké. Okay. Uh, jij bent ook heel lang, of heel lang weet ik eigenlijk niet, maar voorzitter geweest van deze ja, club. Elf jaar. Elf jaar. En welke jaren waren dat? Oh. Ongeveer. Ja, uh, van uh, 1991 tot 2000 nog wat. In ieder geval de post die uh, dus nu afgebroken wordt ja. de oude post Ernst Brokmeijer is uh, onder mijn bestuur toen uh, gerealiseerd okay, yeah. dus ik was echt zo trots yeah. dat ik die post uh, mijn idee. moeder heeft hem dan geopend uh -huh. hè, de, de, de weduwe van Ernst Brokmeijer en uh, dat, dat het uh, nou ja, in mijn bestuursperiode voor elkaar is uh, ja, gekomen. Ja. ja, dat was echt de kers op de taart. Wat ja. in een van de toespraken werd gezegd is dat het eigenlijk al de vijfde post is. Ja, ja. ja. en ik heb de derde dus in oh, okay. 1950, dus na de oorlog, heb ik uh, die post als kind als ik negen ja. uh, geopend. Uh -huh. Ook geopend zo? Ja, okay. en dus de vierde post, dat was in de jaren negentig. Die uh, uh, werd dus geopend dus door mijn uh, kinderen. Ja. Dus Ernst Brokmeijers kleinkinderen. Nou, en deze is ge, uh, geopend door zijn achterkleinkinderen. Heldig, ja. Ja, dus mijn kleinkinderen. Dus, uh, en het leuke is, wat ik vind, is dat ze, dat ze allemaal... Dus mijn uh, zoon en dochter, dus Onno en dochter Martine, in de reddingsbrigade uh, nou, ja, hun, hun, hun sporen hebben verdiend. Onno was top 10 naar, verhuisde naar uh, Grenada uh, de laatste jaren hier penningmeester. Ja. En uh, de, de vier nu. Uh, nou, Ian staat uh, in het zwembad, Michel is schipper, uh, Susanne is uh, uh, chauffeur. En uh, Iris is, uh, heeft nu een, een, een kind, dus mijn achterkleinzoon. Dus die is wat minder ja. uh, nu actief, maar ook alle jaren actief uh, geweest. Ja, dat dus is enorm trots op zijn lijkt. Nee, maar ja. dat, dat het gewoon tuurlijk, doorgaat. Tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Van, van vader op dochter. Ja. En, uh, en, en uh, nou ja, Ernst dan, dus uh, ja. mijn neef. Uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ja, ja, geweldig, geweldig. Ja, ik ben ontzettend trots. Heeft u nou zelf ook op, uh, op zee gezeten? En, en, en, en reddingen verricht? Wie? Uh, ik? Zelf, nou. ja? Nee? U oh, kon niet zwemmen. <laughs> Dit is de stomste vraag die je mij kon stellen. Oh, is dat zo, ja? <laughs> nee, ik kan heel goed zwemmen. Oh, maar maar uh, door een akkefietje met een boot, uh, uh, nog voor Da, maar goed, dat zal ik je besparen. Uh, heb ik gezegd, toen ik, heb ik gezegd ik ga nooit meer in een boot. Nee. Dus toen ze mij vroegen om voorzitter van de reddingsbrigade te worden, toen was ik net uit de politiek. En uh, ik zei, nou, er is één ding. Maar ik ga niet de zee op. Niet, de zee op. <laughs> en toen zeiden ze, nou, dat hoeft ook niet. Ik zeg, en ik heb geen kennis van motoren en dingen. Toen zeiden ze, dat hoeft ook niet. Want we zoeken iemand die gewoon uh, bekend is met de gemeente. Die tactisch is. Die ja. kan lobbyen. Die, nou ja, gewoon een goede voorzitter kan zijn. En oh, toen ik was ze het goede adres. En toen zei ik, dan doe ik het. Ja, wat, wat, wat. Ja, zo hebben Rob uh, Vos en uh, Tom de Rode mij uh, overgehaald. Dus ja. dat was... Richten. Ja, dat was een hele fijne periode. Ik heb wel mijn, uh, uh, mijn strandwacht gehaald ja. en ik heb wel mijn EHBO-diploma, want ik vind, je moet als voorzitter wel weten waar je over praat ja, ja. Hè, en, en wat er speelt en ik heb les in het zwembad gegeven en, uh, en ook, uh, nou, ik was er ook bijna iedere donderdag uh, aanwezig voor uh, hand- en spandiensten. Ja maar echt mij met een boot op zee en Jan Willem van der Wacht van de redboot. Ja. ja ja die vroeg laatste. Een keer mee. Ja, hij zei wanneer ga je weer een keer meevaren Anke? Maar toch niet meer. Nou ik ben 50 jaar donateur van de KNRM, okay, dus daar uh -huh. hebben we 9 november dan ja Pieter en ik uiteraard uh -huh. dan een bijeenkomst en dan kan er ook gevaren worden. Nou nee Anke gaat dus niet mee de zee op. Maar voor de rest ik ben een hele goede zwemmer. Ik zwem Graag, ik zwem graag in zee, nou niet hier nu, maar dat was wel altijd als we naar Onno in de Caribbean gingen, dus dat is het punt niet, en het is ja, nee. waar het vandaan komt, ja ik weet waar het vandaan komt, maar dat is nou ja, niet belangrijk. Ik, daar gaan we verder niet op in. Uh, slotte, er staat, er staat nu een, een, een gezonde uh, vereniging hè, ik bedoel 89 vrijwilligers? Ja, maar de, de vereniging neerde. is altijd gezond geweest. Ja? Ja. Ik bedoel, het heeft toch... Uh, Trekt het, nog, uh, steeds, trek het ja. nog steeds jongeren aan, ja, zeg maar? Ja, op ja? de een of andere manier uh, is dit toch, uh, ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het varen op zee, je bent wat, uh, het heeft toch een beetje B-Words effect. Ja, Hoewel ja, wij ja, niet ja. in die uh, pakjes lopen uiteraard. Maar het, het heeft toch wel wat. Ja, zeker. Ja, ja en, en, en het is natuurlijk zo, je hoeft met hele ruige zee, hoef je de zee niet in, want... Ja, daar is de KNRM voor. Plus, uh, mensen zwemmen ook niet om. Toch? Ja, dat? dat hangt er een beetje vanaf. Maar dan kan je ze ook vanaf de kant sturen. En je, ja, kan, ja. je kan vlaggen hijsen. Uh, uh, ja. het, maar het is ook gewoon de kennis overbrengen. De preventie is... Uh, Groter dan de redding. Ja, Ik bedoel, ja, ons ja. streven is dat er niemand verdrinkt. En dat kan je uh, bereiken, dat hoop je te bereiken. Want ja, dat dat gebeurt helaas toch. toch, vrezen, helaas ja, toch ja. Uh, dat mensen kennis van de zee ja, hebben. Ja. Hè? En uh, daarvoor hebben we ook die lessen in het zwembad. Ja. En als je dus uh, je, je, kleine, je eerste brevetten hebt gehaald dan bij de, uh, de volgende brevetten komt er ook uh, een stuk theorie bij mm -hmm. van, van uh, de zee en de stromingen en, en de muien nou, en, ja, en dat ja, soort ja, dingen. Ja. He, dus, uh, het, en, en dat je dat ook over kan brengen. En ja, ik vind ook, er wordt... Heel veel, uh, steeds meer Omdat je natuurlijk steeds betere communicatie ja. hebt ja. Heel veel uh, Aan preventie gedaan Absoluut, absoluut. Hè? Ja. En ook uh, als het oostenwind is Dat mensen denken, glad zeetje hè? Dat ja. er al, al gepatrouilleerd wordt Om te zeggen, ga niet verder Ga ah, terug ah, ah, ah. En je krijgt natuurlijk uh, af en toe toch een grote mond ja, Maar ja, maar, kijk, dat is Dat, dat, is moet, je zo, in, dat moet je incalculeren ja. Zo van, waar moet je ermee Of wie ja, ben jij ja. omdat je dat zegt <laughs> ja. Oké, okay, nou we hebben leuk even gesproken hebben. Oh, hartstikke bedankt. En, uh, ja, ik, ik, ik hoop er dat nog dat uh, heel te lang doen. ervan gaan genieten van maar deze post. Oké, eh? okay, ja, bedankt. Goed zo. Ja. Zo, nou ja, zij is ook heel erg blij natuurlijk. Zo betrokken bij de reddingsbrigade En dan de nieuwe post, Richard. Dat uh, moet heel mooi zijn. Ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat het echt voor haar ook een kroon op haar werk is. Zeker weten. Anki, dank daarvoor. Een leuk interview met collega Hans Botman. En wat had ze nou met water? Houdt ze daar niet zo van? Of, uh... Nou, ik denk dat ze... Kijk, als je zwembles geeft, dan heb je natuurlijk zat met water. Zat maar ik met denk, water. Ik denk dat ze zichzelf niet zo op die bootjes zag zitten. Nee, zeker niet. En ook niet uh, op, uh, op de zou Ook niet, uh, zeg maar. Dus uh, nou, in ieder geval een mooi verhaal van uh, Anki. En uh, ja, daar kwam ik even op deze plaat. En gauwe ouwe... Why do I do all the thinking? Why do you do all the work? Is it cause I think I'm dying When I'm working as a clerk? I'm swimming into deep water Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going Help me one more time. I'm drowning, but I'd like to stay around, around for a while. Though I'm always busy hiding, though I'm always on the run, it's not cute that I am fine.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 It's just a fake boy. Oh. Nou, dan gingen we toch even zwemmen. Al was het op een andere manier. Wel leuk om deze single weer eens te draaien op de Zandvoorts Radio. Je hoorde Don Rosenbaum oh, ja. en Swinging into Deep Water. Het is tijd voor de evenementenagenda, Richard. Ja, er is weer een hoop te doen, Rob. Zal ik ja. er gewoon van start gaan? Ja, graag. Ja, We beginnen even met de lichtjesavond in de graafplaats Noorderduin. Iedereen is van harte uitgenodigd om op vrijdagavond 1 november... zijn dierbaren te gedenken op een moment van aandacht... Uh, om een aandacht te schenken aan, uh, met een kaarsje of een persoonlijke wens of goed. De lichtjesavond is vanaf 7 uur s avonds tot half negen... op de Algemene Begraafplaats Noorderduin, straat 67. Alle bezoekers ontvangen bij binnenkomst een grafkaart of kaars, grafkaars... en een attentie met een bloembol. Vervolgens kan men een graf bezoeken om daar een persoonlijke intentie te plaatsen. Een zaklantaarn is handig, want het kan daar erg donker zijn... We hebben ook een muzikale ondersteuning, namelijk zangeres Sanne Malland... verzorgt samen met Arthur Postma met het muzikale gedeelte. Er ligt een muzieklijst en u kunt erop een muzieknummer aankruisen... die Sanne dan buiten haar repertoire speciaal voor u zingt. De lichtjesavond wordt aangeboden door medewerkers en vrijwilligers... van de gemeente Zandvoort, Begraafplaatscommissie... en Uitvaartzorgcentrum Zandvoort. Ja, en het is heel mooi om daar heen te gaan. Dus uh, mocht je er nog niet geweest zijn en je hebt een dierbare daar uh, op de begraafplaats... dan zou ik zeker uh, een keertje gaan kijken bij uh, deze, deze uh, lichtjesavond. Ja, ja, het ziet er ook heel mooi, uh, mooi uit. Zeker, en die verlichte boom dan. Hè? Dat is ook uh, prachtig. Ja, ja. Nou, dan hebben we op uh, de, de, de, de, ja, dus zeg maar de 60-plussers uh, en fietsen... Namelijk op uh, dinsdag 29 oktober, dus dat is uh, over drie dagen, vindt er een verkeersmiddag plaats tussen half drie en vier uur in de Korver Sporthal in Zandvoort. Met presentaties van Veilig Verkeer Nederland, Gemeente Zandvoort en Team Sportservice Zandvoort bespreken ze belangrijke onderwerpen rond veilig fietsen in onze prachtige omgeving. Ook worden unieke fietsroutes door Zandvoort getoond. En als je dat nog niet genoeg vindt... ervaar de schoonheid van Zandvoort op de fiets... tijdens de Fietsontdektdag op donderdag 31 oktober. Fiets langs de schilderachtige duinen... geniet van een heerlijk kopje koffie bij huis in de duinen... en sluit je avontuur af met een smakelijke maaltijd bij Rabbel. De twee uur durende fietstocht begint op het plein voor de blauwe tram. Er starten groepen met verschillende begin- en eindtijden. De eerste groep start om 10 uur en de laatste uiterlijk om 12 uur. De fietstocht eindigt bij Rabbel, waar de dag wordt afgesloten met een hampje of een drankje. Deelname het evenement is aan beide evenementen zijn gratis. Maaltijd en consumptie tegen eigen vergoeding. Je moet je wel even aanmelden voor beide evenementen. En dat kan op www.noordhollandsactief.nl. Dus www.noordhollandactief.nl. Zonder streepje. En uh, mogen we elektrisch of uh, alleen met een uh, gewone fiets? Nee, ik denk dat het staat er niet in. Maar ik denk dat elektrisch natuurlijk prima is. Ja, zeker. Ja, tegenwoordig is dat heel veel. Hè. Dus, uh, en zeker 60 plus de, de meeste mensen hebben inmiddels een uh, elektrisch fiets. Althans, dat idee krijg ik. Als ik met mijn snorscooter uh, rij. Dan denk ik, wat gaan die fietsen in één keer hard? Ja. Dat was helemaal nooit uh, dat ze zo hard gingen. Dat gaat echt uh, razendsnel, ja. uh, zo'n fiets. Ja, het grappige is, ik heb nog geen elektrische fiets. Uh, maar... Het is altijd wel zo van uh, ja, je moet behoorlijk uh, je best doen om ze een beetje bij te houden. Of? Ja, dat bedoel ik. Ja, dan komt in één keer een ometje voorbij scheuren. Uh... <laughs> ja, Denk wel... jij ook, ik moet aan mijn conditie werken, of niet? En ja, dat is ook best wel gevaarlijk, hè? Zeker die, uh, die, uh, die grote fietsen, weet je ook weer, die zetbikes. Uh, ja, vet, ja, daar gaan zoveel ongelukken, uh, gaan er mee op. Maar daar komen toch... ook uh, regels voor. Hè? Dus, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, de evenementen. En dan hebben we nog één ding. Uh, Komende zaterdag, 2 november... gaan we weer mindful wandelen in de Kennemerduinen. En dan doen we dat bij de Duin Kruidberg. En we noemen dat de herfstwandeling. En nou, wat is nou mindful wandelen? Bij mindful wandelen leg je de focus op wat er zich nu op dit moment afspeelt. Door met je aandacht in het nu te zijn... wordt je minder meegesleept door allerlei gedachten... die je hebt over wat er gisteren is gebeurd... of met wat er morgen gaat komen. Je wandelt los van elkaar en je bent de hele wandeling stil waardoor je niet wordt afgeleid. Komende zaterdag wandelen we in de Kennenmer Duinen ingang Duinen-Kruidberg. Het thema van deze wandeling is herfstwandeling. En speciaal omdat het herfst is... wandelen we langs veel bos... waarin de prachtige herfstkleuren heel mooi uitkomen. Voor de koffie koffiedrinken na afloop... in de hoeven Duinen-Kruidberg. En dat is daar vlakbij. Kom je met het openbaar voer... dan kun je gewoon met de trein naar Zandvoort-Noord... station Zandpoort-Noord. Vandaar is het nog 10 minuten lopen. Parkeer is gratis, hoe is het mogelijk? En de tijd is vanaf half elf tot twee uur. En daarna is het dan na twee uur nog koffie drinken als je dat wil. De lengte is ongeveer acht kilometer. En het grappige is of het mooie is dat de deelnemers deze wandeling een 8,9 geven. Kijk, dat, is, dat is, een is een mooie waardering. Is echt een mooi. En kijk voor meer informatie op www.mindfulwandelen.nl met een streepje ertussen. Dus wwwmindful en is het ook mooi voor de mensen die een beetje willen ontstressen, uh, zeker, Richard? Zeker, zeker, ja. Ja, dus, dus, uh, dus voel je enige druk, weet je wel, dat je niet helemaal uh, lekker, uh, lekker in je vel zit en dergelijke. Ja, dan uh, zeker uh, mindful wandelen. Ja, absoluut. En dat kan, uh, als je nu niet kunt, je kunt elke maand. Hè? Het is meestal de eerste zaterdag van de maand. Zeker, nog een keer het uh, adres www.mindful-wandelen.nl Dankjewel voor de evenementen. We gaan weer muziek draaien. Daar is de zaterdagmiddag ook voor. Het zonnetje schijnt lekker. En dan Oasis op de radio. Met die mooie single Wonderwall.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 About you now En het mag bij deze plaat, hè? die volumeknop even aanraken. En net eventjes iets harder zetten dan normaal gesproken. Het was heerlijk. Hoor. Heerlijk, hè, Alwezen <laughs> en uh, de Wonderwall. We hebben er weer van genoten. Zo dadelijk gaan we hem echt horen, hoor. De voorzitter van uh, de Zandvoortse Brigade. Want we hebben al heel veel mensen aan het uh, woord gehoord over de nieuwe mooie reddingspost. Uh, Ernst Brokmeijer op het uh, Zuidstrand. De voorzitter, die ontbreekt nog. Nou, daar heeft Hans, Hans Bordman voor gezorgd. De dadelijk horen naar deze plaats. Ja, dat was uh, ABC en The Poison Arrow. We gaan weer uh, naar het strand toe, althans. Vanmiddag was uh, Hans uh, ook op het strand, uh, Richard. En hij was uh, bij de officiële opening, hè, die even na 12 uur uh, plaatsvond. Nou, we hebben al uh, diverse mensen gehoord natuurlijk, uh, die hij gesproken heeft. Waaronder uh, Ankie Joustra, dat was een heel uh, interessant uh, interview. Maar uh, de eerste met de wethouder ook, want uh, wat gebeurt er nou met uh, die andere post in Noord... Ja. Nou, die gaat ook uh, vervangen worden. En op uh, toch wel redelijk korte termijn. Dus, ja, het wordt op... niet zo die niet zo uit, hè? Nee, uit. nee, nee, nee. Het is altijd uh, het kleinere broertje uh, geweest. Maar uh, ja, nee. Nu is, is, is het als het een uh, kleiner broertje wordt. Is het nog een grote post natuurlijk ja, ja, ja. Uh, die uh, plaats gaat vinden. Maar uh, ja, de voorzitter die uh, ontbreekt nog uh, in het uh, verhaal. En hey Rob, misschien even nog te zeggen, mochten de mensen nog naar die open dag gaan willen... Nog een hebben kwartier. Ze, hebben ze nog een kwartier. Dus rennen. Ja. En uh, zorg dat je nog even een kijkje kan nemen daar uh, op uh, de Nieuwe Post... tot aan vier uur vanmiddag. Nou, de opening dus uh, vanmiddag even naar 12 uur, uh, Richard. En ook uh, de voorzitter Kees Winkel, die was daarbij uiteraard aanwezig. Zo hoort het ook uh, als uh, voorzitter... En als je had de gelegenheid om met hem te praten over onder meer de nieuwe post. We gaan even verder op de post, Ernst Brokmeijer, de juist geopende uh, post van de Reddingsbigade. Uh, we staan hier met Kees Winkel. Ja, en toen uh, was Kees Winkel in één keer uh, weg. Uh, ongelooflijk. Maar goed, uh, hij, is, uh, hij is er even niet meer. Hij stond dus met uh, Kees, uh, Kees Winkel, de voorzitter. We gaan uiteraard proberen om dat uh, gesprek uh, nog een keertje uh, naar voren te halen. En dan uh, even luisteren wat uh, Kees uh, allemaal te uh, vertellen had. Nou, daar komt hij aan. Hè. Nog een keer het uh, interview met uh, de voorzitter van uh, de Reddingsbrigade. Laten we hopen dat hij nu uh, blijft uh, spelen. Dat is uh, Kees Winkel. Hans sprak met hem. op de post Ernst Brokmeijer. De juist geopende post van de reddingsbrigade. We staan hier met Kees Winkel, de voorzitter van de reddingsbrigade. Hoe lang bent u dat al? Ja, nu vierde, vijfde jaar. Ik weet vierde, niet eens precies jaar. meer. Ja. Okay. Ja. Nou, dit is een wel een hoogtepunt. hoogtepunt neem ik aan. Hè? Dit is inderdaad een hoogtepunt. We vinden het prachtig. Ja. heel trots op alle vrijwilligers die hier echt ook aan bijgedragen hebben. Ja. Want de gemeente heeft echt goed zijn best gedaan, de bouwer ja. ook. De architect heeft veel meer gedaan wat hij eigenlijk moet doen. Hij heeft ons ook nog verteld hoe lastig het is om te bouwen op zee, bij zee. Ja. Maar vooral dat we dit nu hebben staan en gerealiseerd met, met alle mensen, alle betrokkenen. Nou, we zijn er heel dankbaar voor. Ja. Maar goed, als we uh, vaste strandbouw ons kunnen bouwen, dan, uh, dan kunnen ze we zo wel een redesport bouwen, toch? Ja, maar daar ga ik dan niet over, maar in principe nee. zou je dat wel kunnen nemen. Ja. Ja, ja, correct, ja. Wat is hier nu bijvoorbeeld uh, in deze post uh, nieuwer dan in, die, in de post van Piet Oud op, in Noord? Nou, je merkt gewoon dat de voertuigen goed, goed konden staan, veilig kunnen staan, kunnen opladen. En dat is voor het behoud van je voertuigen heel erg van belang. Dat geldt ook voor de waterscooter die we hebben en de boten. Die kunnen hier allemaal worden opgeslagen. Dat kan allemaal binnenstaan. En dat is natuurlijk heel mooi. En, uh, en voor de winter staan ze vaak op de kazerne bij de brand ja, maar, uh, maar in principe hier. En dat, dat is fantastisch. We kunnen veel sneller reageren nu. Omdat het allemaal wat toegankelijker is en makkelijker bereikbaar. Ja. De toekomst van uh, post Piet Oud. Hè, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb er uh, net uh, wethouder Bluis even over gesproken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er nou gaat gebeuren. Maar dat... Wat willen jullie eigenlijk? Ja, die... Nieuwbouw? Nou, de, de nieuwbouw is nu de wens. Maar ik snap ook dat we moeten kijken naar een reëel scenario. Het kan best zijn dat er door technologische ontwikkelingen andere wensen zijn in de toekomst. Uh, dat, dat moeten we meenemen. Er is ook gesproken, bestaat de mogelijkheid om eens te kijken om samen te gaan met de KNRM. Dat dat één pand uh, gaat worden. Dus er worden meerdere opties bekeken. Vooralsnog is uh, echt wel onderbouwd met argumenten voor ons de stelling. Uh, we zien het liefst dat dat een eigen pand wordt en dan uh, nieuwbouw. Oké, okay, maar dat is eigenlijk nieuw. Uh, een nieuw element, dat ik, wat ik voor het eerst eigenlijk hoor, dat jullie eventueel uh, in, in de reep dan samengaan met, uh, met de KNRM uh, in dat uh, pand dan. Ja, dat is misschien iets te volbarig gezegd, want uh, dat plan is eens gelanceerd en ik heb daar een vraag over gekregen. En meer dan dat was het ook niet. Nee, nee, oké, okay, oké. Okay. Uh, het is een bloeiende vereniging, hè, want er zijn 70, 80 vrijwilligers, begrijp ik. Is het moeilijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken? Er zijn meer vrijwilligers, maar het is blijft lastig voor elke vereniging, dus ook voor ons om nieuwe mensen aan te trekken uh -huh. en we, ja. moeten daar, uh, we moeten daar echt aandacht voor hebben uh -huh. en dat proberen we ook te doen door uh, een, een, een mooi pand neer te zetten, zodat je ook zegt daar wil ik bij horen. We ja. hebben goede spullen, maar die zijn vooral gericht op de veiligheid van de uh -huh. vrijwilligers. Ze moeten toch de zee op. Ja. Maar het, het blijft een aandachtspunt, we proberen met, uh, met allerlei plannetjes en uh, ideeën te zorgen dat uh, jonge mensen uh, geïnteresseerd blijven voor de Zandvoorts ja. Hoe frustrerend is het dat er dan toch, ja, het is bijna niet te vermijden denk ik, dat er toch uh, dodelijke uh, ongevallen gebeuren op het strand? Ja, dat vinden we verschrikkelijk. Ja, en dat, dat, is, dat wil je echt niet. En we hebben daar, mocht het gebeuren, toch ook voor de betrokken mensen echt wel nazorg voor. Ja. Die impact is heel groot. Dus ja, pre preventie is eigenlijk het allerbeste wat je kan doen. Uiteraard, ja. Ja. Pre preventie in de zin van uitleggen van muiwen... maar ook pre preventie in de zin dat mensen minimaal goed moeten zwemmen. Ik bedoel, er zijn een hoop, of een hoop, maar er zijn mensen die eigenlijk... te, -te weinig zwemervaring hebben om in de zee te gaan zwemmen. Ja, vooral de, de preventie zit hem in uh, voorlichten. Inderdaad muien, maar ook de vlag daar neerzetten. Ja. En uh, actief aanwezig zijn op het strand... Ja. Dus mensen ook kunnen aanspreken op het moment dat je het gevoel hebt dat ze te ver de zee ingaan. Hoe ja. lastig dat ook kan zijn. Ja. Maar daar zit, daar zit wel je winpunt. Ja. Nog even over de nieuwbouw of eventueel renovatie van die post Piet Ouds. Dat gaat geen tien jaar duren denk ik. Hè? Ja, dat hopen we van niet. Maar... Dus, blijf zeiden, dat gaat geen tien jaar duren. Kijk, nou, dat is vind ik een mooie ontwikkeling. Ja, dat, dat, het kan, dat het in een kortere tijd kan. Ja. Nou, ja. Ik, ik wens jullie heel veel succes met dit uh, mooie pand wat jullie uh, gebouwd hebben. Uh, ja, bedankt voor het gesprek. Hartelijk dank. Fijne dag. oké okay. Ja, dat was de voorzitter okay. van de reddingsbrigade Ook uiteraard heel enthousiast he? natuurlijk bij de opening. En ja, hopen dat de Reddingspost Piet oud waar wij het net ook over hadden, research Dat hij ook snel aan de beurt gaat komen daar in het andere gedeelte van het strand. He? In het ja. Noordstrand gedeelte. Ja, als ik dan hoor hoe die oude Zuid eruit zag met één douche bijvoorbeeld. Ja, en uh, hoe die nieuwe eruit ziet... denk ik, wow, dat is echt enorme verbetering. Wat een verschil, wat een ja. verschil. Dus ik en uh, dat ruimte, echt in. Ja, ruimte is het meest belangrijke... dat ze ook uh, weggegaan zijn. Het werd ook een beetje krakkemiggig uh, trouwens het andere gebouw. De trap aan de buitenkant, die was al een paar keer uh, ingestort. Uh, heb ik uh, destijds zelf ook een uh, keer uh, meegemaakt. En uh, ook uh, later is dat uh, nog een keer gebeurd. En toen is er wel weer een nieuwe trap geplaatst. Maar het bleef allemaal een beetje... Uh, Plakken, plakken, plakken en knippen, zullen we maar zeggen. Ja, dus ik hoop dat, uh, dat het snel gebeurt inderdaad in, uh, in Noord. Dat je dan uh, toch hele ruime faciliteiten krijgt. Zo is het nou. Mooie Zuidpost. We hebben in ieder geval uh, daar ruim aandacht aan besteed. Vandaag bij het op Zaterdag. En we gaan weer de zee op. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> Yellow Zappery. Marie. Zo gingen we weer even de zee op hè, met de Yellow Submarine, de single van The Beatles. Tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Marco, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo dadelijk het uh, stuk poëzie wat hij uh, weer voor ons uh, geschreven heeft. En dat hoor je in het uh, derde en laatste uur van uh, dit programma. Richard, ook nog een uh, nieuwsbericht heb je hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Maar dat uh, voor het volgende uur. Maar dat voor het volgende wat, uur, ja. wat, uh, Waar gaat het over? Uh, nou ja, uh, toch wel, ja, ik vind het toch wel ingrijpend. Uh, omdat bij Bloemendaal op de zeeweg wordt er nogal hard gereden. Ja? Dat, dat ken ik, want ik moet eerlijk zeggen, ik hou me ook nooit aan de 50. B Hebben ze de, gaan ze, zijn ze van plan om drie, uh, uh, hoe heet het, de verkeersdrempels uh, te maken? Oké, okay, oké. Okay. Nou, daarover meer in het uh, volgende uur. Dus blijf luisteren. En uh, Richard, je krijgt een bekeurde wat thuis gesluid, denk <lacht> ik. Meneer de politieagent heeft u dat gehoord. oh. oh, oh. I'm <laughs> sorry.